Hoofdstuk 9. Een kist valt uit de hemel. Daar stonden ze met hun drieën te kijken, want ze zagen een kist. Weliswaar een kist die veel kleiner was dan de eerste kist, maar toch een kist, eentje met grote sloten, die natuurlijk ook wel weer hermetisch gesloten zou zijn. <coughs> bril, zei de burgemeester, nu moeten we eerst proberen om die kist uit die kist te halen, als je me begrijpt. Brilstra knikte zwijgend en met vereende krachten gingen ze aan het werk. Maar er was geen wikken of wegen aan. Het ding leek ongeveer zo zwaar als een blok beton. Weet u wat ik denk? vroeg Brilstra. Ik denk dat ze die tweede kist op de een of andere manier vastgemaakt hebben aan de binnenkant van die grote kist. Ik bedoel, anders dan zou er toch iets van beweging in moeten zitten? Kijk eens even aan, Bril. Jij bent de vakman. Dat moet jij dan maar eens even onderzoeken. Brilstra was al bezig. Eindelijk schudde hij zijn hoofd en hij zei... Nee, ik geloof toch niet dat hij vast zit. We moeten het toch nog maar eens een keer proberen. Weer grepen ze de tweede kist van drie kanten en toen, ja, ja, heel langzaam, kwam het zware ding naar boven. Toen de kist in de lucht zweefde, schoot die uit de handen van de burgemeester en met een daverende klap viel die op de grond. ''O, oh, o, oh, mijn, mijn tenen, mijn tenen!'' schreeuwde de burgemeester. ''Ik krijg dat ding verdorie net op mijn tenen. Ik geloof dat ik mijn grote teen gebroken heb.'' ''Oh, dat zou niet zo best wezen,'' zei Brilstra nuchter. ''O, oh, mijn grote teen!'' jammerde de burgemeester. ''Ja, het is wel jammer, maar het ding is ook zo zwaar, hè?'' zei Hannes. ''In elk geval hebben we hem nu uit die grote kist vandaan... en nou kunnen we kijken of we hem open kunnen krijgen.'' Maar de burgemeester schudde somber zijn hoofd. ''Dat kan me op het ogenblik totaal niet schelen. Ik ga eerst mijn schoen uittrekken en naar mijn teen kijken.'' Oh, oh, oh, wat doet dat zeer? Als ik mijn grote teen gebroken heb, dan kan ik deur niet eens meer lopen. Oh, dat zou helemaal niet erg zijn, hoor, burgemeester. Dan brengen we u netjes met de bromvlieg naar huis. Nee, dat nooit. Dan henk ik nog liever naar huis. Oh, moet je nu eens even hier kijken. Kijk eens hier, kijk eens hier. Mijn grote teen, mijn grote teen is helemaal plat. Maar uh, hij is toch niet gebroken? vroeg Hannes. Nee, zei de burgemeester Knorrig. Nee, gebroken is die niet, maar verschrikkelijk geknust. Ik ben benieuwd of ik straks naar huis zal kunnen lopen. Het is, het is verschrikkelijk. Oh, het doet zozeer. Wat doet dat afgrijstelijk pijn. U weet het, burgemeester, we brengen u graag op de bromvlieg naar huis, hoor. Daarachterop zit u heerlijk rustig en veilig. Nooit. Alles liever dan dat. Uh, nou, hoe zit het nu met die tweede kist? Dat is van hetzelfde laken een pak, burgemeester. Die zit op slot. Het zal alweer een heleboel werk worden om dat open te krijgen. En toch moet dat gebeuren. Ik wil en ik zal weten wat erin zit. Hannes, ga jij nog eens naar boven op de toren en kijk eens uit of we misschien toch weer bespied worden, want je weet maar nooit. Ja, burgemeester, zei Hannes gehoorzaam, en hij beklom de ijzeren trap weer. Weet u waar ik nou zo bang voor ben, burgemeester? Ja? Zeg het is Bril. Ja, kijk hè, nou zitten we weer met hetzelfde. Deze sloten krijg ik ook niet open. We zullen weer moeten gaan veilen en dat is niet zo erg. Maar ik ben zo bang dat er straks een derde kist tevoorschijn komt als we deze tweede kist openmaken. Oh, jij bedoelt zo'n soort Sint-Nicolaas-grapje? In het pak zit een pakje en in dat pakje zit weer een pakje en daar zit dan weer een pakje in. En het eind is een aardappel. Ja, ''Ja, dat zou toch zo kunnen wezen?'' Het is mogelijk, Bril. Het is mogelijk dat er in die tweede kist weer een derde kist zit. Maar al zouden we twintig kisten moeten openmaken, ik zal en ik moet weten wat erin zit.'' Brilstra boog zich over de tweede kist, toen blies die vervaarlijk en een wolk stof vloog omhoog. ''Blaas nou toch niet zo gek, man.'' Je weet toch dat ik daar de, de, de hooikoorts van krijg? Of liever de stofkoorts? Nou, wat denk je ervan? Dat zal wel weer veilig worden, antwoordde Brilstraam mismoedig. Meteen greep hij de veil en een akelig piepen en knarsen klonk door het kleine vertrek. De burgemeester hield zijn oren met zijn handen dicht en weldra sloop hij weg om Hannes op de toren te gaan aflossen. Hannes kwam terug om zijn vader af te lossen. Samen werkten vader en zoon verder, maar het metaal was hard, zeer hard, en het duurde een hele tijd voordat ze de sloten doorgeveild hadden. Toen ging Hannes de burgemeester halen, en die zei: "Wat hebben we toch een geluk dat we zo ongestoord kunnen werken. Ik heb goed uitgekeken vanaf die toren, maar er is geen omraad. Niemand is er hier in de buurt." Ja, wat een geluk, zuchtte Brilstra. Mijn armen zijn lam en mijn tong hangt over mijn schoenen. Maar er is geen onraad mee. Hij veegde zich het zweet van zijn voorhoofd. Zo, zei de burgemeester opgewekt. En nu eens even kijken of wij het deksel van die tweede kist open kunnen krijgen. Ik zal maar weer in het midden gaan staan, hè? Ja, ja, bromde Brilstra. Even uitrusten, hoor. En wedden dat er een derde kist uit die tweede komt? Ach nee, Bril, nee. Nu, nu moet je het niet te gek maken, dat geloof ik niet. Nou, dan komen we nu eindelijk tot de oplossing van het geheim. Uh, Hannes, als jij nou aan de linkerkant gaat staan en burgemeester u daar, rechts, ik ga weer in het midden. En uh, als we allemaal klaar zijn, dan tel ik tot drie. En van je één, twee, drie, het deksel schoot open en... Nee, maar... Kijk nou toch eens. Nou, wat heb ik u gezegd, burgemeester? Ja, dit is werkelijk ongehoord. Weer een kistje. Gelukkig is het niet zo groot. Ik bedoel, deze derde kist kunnen we gemakkelijk optillen en... En ik zie het al, die zit ook weer goed op slot. Nee, burgemeester, ik hou er mee op. Ik rol om van de slaap. Als we dit ding openmaken, dan komt er een vierde kist tevoorschijn. Wat ik u brom. Ik. Ik geloof dat je gelijk hebt, Bril. Dit wordt te gek. Maar ik heb een goed idee. Dit derde kistje is gemakkelijk op te tellen. Jullie nemen het mee naar boven en dan brengen jullie het met de bromvlieg naar de werkplaats en morgen gaan we ermee verder. Brilstra slaakte stiekem achter zijn hand een zucht van verlichting. Ja, dat is nog zo gek niet, burgemeester. Dit kistje is niet zo zwaar, en Hannes kan het makkelijk op zijn knieën nemen als die achterop zit op de bromvlieg. Uitstekend, dat is dan afgesproken. Jullie verstoppen dat kistje maar ergens in je werkplaats. En morgenavond kom ik weer langs bij jullie. En dan nemen we het samen onder handen. Ja, zei Brilstra somber. En dan komt er gewoon een vierde kistje uit. je Bromburgemeester, dit is gewoon een Sint-Nicolaas-grap. Nee, ach nee, Bril, dat geloof ik niet. Dat zou toch een heel dure Sinterklaas-surprise zijn? Nou, dat zullen we dan wel zien. Hoe is het nou met uw teen? Nou, dat gaat. Ik loop een beetje mank. Maar ik ben blij dat ik lopen kan. He? Zou u nou die overal niet uittrekken, burgemeester, en die gekke pet afzetten? Ik bedoel, eh, het wordt anders best wel een beetje raar, hoor. Een verdachte persoon met een blauwe overal en dan ook nog scheel en mank, volgens mij wordt dat een beetje te veel van groeien. De burgemeester knikte. Hm, ja, ja, zit misschien wel iets in, ja. Ja, dan zakt die rommel maar bij elkaar doen en een touwtje erom, en, en nemen jullie het dan maar mee naar huis. En uw hoed dan, en uw jas? vroeg Hannes, want dat hangt nog aan een spijker bij ons in de werkplaats. Oh ja, dat is waar, ja. Nou, laten we dan maar afspreken dat ik over een kwartiertje bij de werkplaats ben om mijn jas en mijn hoed te halen. Dan zijn jullie er ook wel, toch? Ja, dat is best, burgemeester. Afgesproken dan. Uh, Hannes, kun jij dat kistje alleen dragen? Oh ja, best hoor, vader. Zo zwaar is het niet. Oké, okay, nou, dan uh, neem ik de tas met gereedschap, wil. Kom, jongen, wij gaan naar boven naar de toren en uh, burgemeester, tot straks dan. Tot straks, vrienden. En voorlopig maar vast bedankt voor al jullie goede diensten. Oh, dat is best, burgemeester. Ik vind het zelf veel te interessant allemaal. Kom op, Hannes. Vader en zoon beklommen de trap en Brilstra vroeg. Heb je al die vleermuizen zien hangen, Hannes? Ja, gek gezicht, hè, dat ze zo met hun hoofd naar beneden hangen. Ja, dat is nou een keer vleermuizengewoonte. Ik heb altijd gedacht dat die beesten de hele nacht rondvlogen. Oh, nee hoor. Nee, ze beginnen zo tegen schemertijd... en dan schijnen ze tegen middernacht thuis te komen om te gaan rusten. Oh ja, doe dat bundeltje met die overal maar in de gereedschapstas. Ja, ik ben al bezig, zei Hannes. De tas werd aan het stuur gehangen... en toen nam Hannes achter op de bromvliegplaats op het duo-zitje... en Brilstra startte de motor. Hannes had nu het kistje op zijn knieën... En de bromvlieg steeg op vanaf het platform. Weldra zaten ze hoog en droog in de lucht. Ik vlieg niet over het dorp hoor, zei Brilstra. We vliegen er in een weienboog omheen en dan over de boomgaard van Pietersen. En ik denk uh, over de achtertuin van Meiling. En dan dalen we op het weilandje bij ons achter de werkplaats. Zwijgend vlogen vader en zoon verder. Toen zagen ze onder zich de boomgaard en even later de tuin van Meiling. En op dat ogenblik gebeurde het. Hannes maakte een ondoordachte beweging met een knie, het kistje begon te schuiven, en voordat hij wist wat er gebeurde, was het zware ding hem uit de handen gegleden. Even later hoorde hij een doffe smak beneden achter zich, en het koude zweet brak hem uit. ''Vader,'' riep hij, ''ik heb het kistje laten vallen.'' Ach, jongen toch, ezel die je bent, als de burgemeester dat hoort, zit dan toch ook stil? Het was een ongelukje, klaagde Hannes. Wilstra gaf al geen antwoord meer. Handig zetten hij de bromvlieg aan de grond op het kleine weiland en toen zei hij En nou gauw in die tuin van Meiling, haal dat kistje terug voordat de burgemeester hier is, dan hoeft hij er niks van te merken. Ja, pa, ik ga al. Oh, wacht even. Denk om de hond van Meiling. Als dat beest gaat blaffen, dan maakt hij de hele buurt wakker. Ik sluip op mijn tenen, pa. Nou, goed dan. Ik zet de bromvlieg vast achter het huis en ik zal de schroeven opbergen. En uh, nou, dan wacht ik wel bij de werkplaats op je. En haas je nou maar. Ja, pa. En, en maakt u zich maar niet bezorgd. Ik ben zo terug met het kistje. Aju, hè. Tot zo. Ja, en zachtjes, hè. Ja, ja. Ja, ik doe het heel zachtjes. Brilstra bracht de bromvlieg weg en daar stond de burgemeester al. Goedenavond, Brilstra. Daar ben ik al. Heb ik dat niet snel gedaan, hè? met mijn platte teen? Ja, we zijn er zo wat gelijk, ja. Hé, hey, waar is Hannes? En waar is het kistje? Ja, uh, ja kijk, uh, burgemeester, dat, uh, dat zit dus zo... Uh, ja, geef nou maar antwoord en draait er niet omheen. Nou, om dan maar precies te zeggen: uh, Hannes heeft het laten vallen en het ligt nou in de tuin van Meiling. Maar hij is het al gaan halen en hij is zo wel weer terug. Oh. Hm. Nou, als dat maar goed afloopt dan. Enfin, het is midden in de nacht. Die mensen zullen wel slapen. Ik hoop maar dat ze er niets van zullen merken dat er iemand in hun tuin rondsluipt. Nee, dat merken ze niet. Ik ben alleen bang voor die hond. Oh, ja, dat is waar ook. Een hond hebben ze ook. Hannes blijft lang weg. Ja, hij moet natuurlijk even zoeken. Het is ook donker in die tuin. Wat duurt dat lang? Ach ja, hij zal zoveel... begon Brilstra... En toen klonk er een woedend geblaf door de stille nacht. O, oh, lieve help, daar heb je het al. Ik hou me hard vast, zei Brilstra. Toen, even later, hoorden ze twee nijdige mannenstemmen. Wie is daar? Wat moet dat? Dieven, inbrekers, pak ze, Kastor, grijp ze, dieven. Deze kant op, hier, hier, inbrekers, kst, Kastor, pak ze, kst, pak ze. Het was een vreselijk lawaai. De burgemeester en Brilstra stonden erbij te trillen op hun benen.